niet bewezen. Het weer vrij zonnig en het is een graad of 14. Morgen eerst bewolkt, smiddags hier en daar wat zon en het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Ik zijn er niet zo in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 Chiquita, va bene. Sì, tu la parla miets americano. Quando s'fa la moda sottaluna, come da venen cave di ai novi. Time to care The moments here for us to share Still my heart is not always there What more can I say to you You just won't give me reasons at all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 Was een ontevreden... ...van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 4 uur. Job met het NOS Journaal. VVD-leider Rutte heeft zijn kabinet rond. De laatste twee plaatsen zijn opgevuld. CDA Tweede Kamerlid Joop Atsma wordt staatssecretaris van Infrastructuur. Zijn partijgenoot Marlies Veldhuizen van Zanten heilner is de nieuwe staatssecretaris van Volksgezondheid. Atsma zit al twaalf jaar in de Tweede Kamer. Hij heeft zich onder meer bezig gehouden met de omroep, sport en landbouw. Veldhuizen van Zanten komt uit de gezondheidszorg... en is gespecialiseerd in oudere geneeskunde. VVD en CDA hebben in het nieuwe kabinet... allebei zes ministers en vier staatssecretarissen. Het kabinet Rutte staat donderdag op het bordes van Paleishuis Tent Bosch. De Chinese dissident Liu Xiaobo heeft zijn vrouw gevraagd... om in december de Nobelprijs voor de Vrede in Noor Noorwegen in ontvangst te nemen. Liu zit een zelfstraf uit van 11 jaar... omdat hij had opgeroepen tot hervormingen in China. Na de bekendmaking dat hij dit jaar de Vredesprijs krijgt... kreeg zijn vrouw huisarrest. Het is dan ook onduidelijk of zij toestemming krijgt om China te verlaten. De Chinese regering is woedend over de toekenning van de Nobelprijs aan Liu Xiaobo... De Verenigde Staten en de Europese Unie hebben China gevraagd hem vrij te laten... en alle beperkingen tegen zijn vrouw op te heffen. Het Openbaar Ministerie vindt dat Geert Wilders moet worden vrijgesproken van groepsbelediging. De PVV-leider staat terecht voor het beledigen van moslims... omdat hij de Koran heeft vergeleken met Mein Kampf van Adolf Hitler. De officieren van justitie vinden dat Wilders van belediging moet worden vrijgesproken... omdat zijn opmerkingen betrekking hadden op de islam en de Koran... En niet op moslims. Wilders is ook aangeklaagd voor het aanzetten tot haat en discriminatie. Die kwestie komt vrijdag aan bod in het requisitoor.